9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal, minister Plasterk. over de moord op Helmin Wiels. En in het Diakonessenhuis in Leiden is door een fout een gezonde prostaat verwijderd. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar het NOS-journaal, met Jan van der Putten. Premier Rutte noemt de aanslag op de Curaçaose politicus Hermin Wiels een laffe moord. Volgens Premier Rutte was Wiels een gedreven politicus die vocht voor zijn idealen, stond voor zijn zaak en bovenal hard had voor zijn land Curaçao. Wiels werd gisteren op het strand doodgeschoten. De drie daders gingen er in een auto vandoor. In het land is geschokt op de moord gereageerd, zegt correspondent Dick Draaier. Een verslagenheid, een ongeloof. Er wordt een verwijzing gemaakt naar Pim Fortuyn, vandaag precies tien jaar geleden overigens waarbij je gewoon zegt, dit is op Curaçao ongekend. Dit is niet mogelijk. We maken heel veel ruzie hier... maar dat doen we met woorden en niet met andere zaken. De partij van Wiels denkt dat de aanslag het werk is van de maffia... omdat Wiels bezig was de corruptie op het eiland aan te pakken. De PS gaat niet uit van een politieke moord. De premier van Curaçao, Hodge, heeft de bevolking opgeroepen kalm te blijven. Over een uur begint in Duitsland de grootste rechtszaak sinds de RAF. Het proces tegen een groep neonaties. Beate Schepen staat samen met vier handlangers voor tien moorden terecht. Twee bomaanslagen en vijftien rovovervallen. Negen moorden hadden een racistisch motief. Ze staan bekend als de deunermoorden. Volgens correspondent Wouter Meijer wordt er bij de rechtbank in München gedemonstreerd tegen de neonazies.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 Volgens de Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken erkent Google daarmee het bestaan van een Palestijnse staat. Hij vraagt de zoekmachine met klem om de beslissing te heroverwegen. Google zegt dat het simpelweg de lijn van de VN en andere internationale organisaties volgt.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 Geen informatie bij de ANWB, bij Namswaan. Vanwege de meivakantie staan er niet veel files. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht staat een van de langste files. Er staat voor Amersfoort 6 kilometer. Het is nu ook duidelijk wat er aan de hand is op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Inmiddels tussen Hattem en Epe 8 kilometer stilstaan. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En zo dadelijk minister Plasterk. Hij reageert op de moord op Helmin op Curaçao.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Grote verslagenheid binnen het Nederlands Koninkrijk over de moord op een van de machtigste politici van Curaçao. Het beste wat we kunnen doen als volk. is gewoon om rustig te blijven. en zorgen dat uh, justitie zijn werk kan doen. Laat justitie zijn werk doen. Nu hoorde premier Hodge van Curaçao. En nu aan de telefoon minister Plasterk van Middellandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Meneer Plasterk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op deze moord op Helmin Wieland? Hij was ontzettend geschokt. Um, hij uh, was, was veruit de machtige man van Curaçao. Um, en ook degene die het land echt was voorgegaan, de goede kant op. Hè? Een paar jaar geleden de grote zorgen over, over corruptie en andere zaken. En hij heeft een paar jaar geleden echt... Uh, de, of nog niet zo lang geleden de knop omgezet... toen hij, toen hij uh, de mogelijkheid daartoe zag, toen hij aan de macht kwam. En uh, gekozen voor een koers opkomen voor de gewone mensen bestrijden van corruptie, zorgen dat het goed gaat met de economie van het land. Um, en ja, het is afschuwelijk dat hij er nou nu wegvalt. Wanneer heeft u hem voor het laatst gesproken? Uh, ik denk dat ik hem, dat is een goede vraag, heb ik nog niet afgevraagd. Ik denk twee weken geleden voor het laatst heb gebeld. En we belden regelmatig en uh, kon het heel erg goed met hem vinden. En eigenlijk vanaf het allereerste gesprek ja, dat heb je wel dat heb je gewoon het gevoel... van ja, deze man die deugt en, uh, en uh, verdient verdiend respect en vertrouwen en, uh, en dus we vertrouwden elkaar over en weer en waren heel open en, en bespraken ook dingen en dan zei hij van goh ja wat vind je hiervan weet je dus was ook, ook uh, een open contact niet alleen maar onderhandelen ofzo okay. maar ook gewoon ja. met elkaar meedenken. Ja. Maakte hij zich toen al zorgen over um, een eventuele aanslag want hij werd wel beveiligd hè? Hij werd wel beveiligd, uh, ik begreep uit de, maar gewoon uit de nieuwsberichten... dat het nu uh, op dit moment, dat het een privémoment voor hem was... op de zondagmiddag, waar mm -hmm. dat kennelijk dan even niet het geval was... Uh, en... en ja, dus ik had die reden om dat te doen, maar daar, zoiets bespreek je ook niet. Maar hij heeft het niet met u daarover gehad? Nee. nee. En, en, en krijgt u ook niet het idee dat, dat de politieke sfeer daar zo gespannen is? Want mh, verschillende politici kunnen het daar niet echt goed met elkaar vinden. Wiels wil wilde zich ook nog wel eens verliezen in scheldkanonades. Had u niet de indruk dat het daar politiek wat uit de hand aan het lopen was? Nee, dat beeld had ik helemaal niet. Ik had het idee dat hij heeft aan het zakenkabinet neergezet... en was zojuist ook bezig met de doorstart daarvan. Dat het ook weer op een hele verstandige en verantwoorde manier gebeurde. Um, en ik weet ook helemaal niet... dat moet natuurlijk uitgezocht worden, maar uit, uit welke hoek dit kwam... het kan ook dat zijn strijd tegen corruptie... want daar was hij uh, heel erg tegen bezig... en tegen drugsmisbruik en tegen, gewoon tegen misdaad. Um, dat dat natuurlijk een, een fataas geworden is, is afschuwelijk. Mm. Heeft u al contact gehad met uh, premier Hort op Curaçao? Uh, nee, maar uh, de, de, de premier Hort stond bij mij wel op de voicemail. Ja. En ik zat niet, het is daar nu ochtends, uh, wat is het, drie uur. Dus ik dacht, ik wacht even twee uur voordat ik hem bel. Ja, snap ik. Dan kunnen ze even slapen. Maar wat, wat zei uh, de premier op uw voicemail? wilt u dat niet nou vertellen? Nou ja, die, die was inderdaad ook, ook, die vond het ook afschuwelijk die meldde. Ja, U zult natuurlijk alle mogelijke hulp aanbieden, maar wat, wat, kunt, wat kunt u doen? Want het is natuurlijk een autonoom land, een zelfstandig bestuur hebben ze daar... en ze zijn onafhankelijk van Nederland. Ja, maar goed, dan, dan nog kunnen we natuurlijk zitten samen met het Koninkrijk... en mocht hij wat voor hulp dan ook nodig hebben, dan zullen we die natuurlijk zeker aanbieden. Waar moeten we dan Want, uh, aan denken, meneer Plaster? Maar dat is toch nog maar de vraag. Want dat hing heel erg aan de persoon Helmin Wils. Dat is zo. Hij was een charismatisch leider. Hij was echt ook een voorbeeld voor zijn volk. Ik ben ook samen met hem um, de, de buurt in geweest. De eerste keer dat ik er was heb ik gezegd. Dan ben ik niet alleen maar een, een soort bezoek van waarbij bestuurders mekaar spreken in zaaltjes. Maar wat, wat vind jij nou Helmin dat ik zou moeten zien? Ja. En toen zei hij nou fijn dat je dat wilt. Maar hij had zelf besloten dat die politieagenten eigenlijk te laat komen om de jongeren daar op het rechte pad te krijgen. Ja. is sociaal werker geworden. En vanuit die motivatie van de jeugd daar een goede toekomst brengen en ook op het rechte pad te houden. Streng, vanuit die motivatie deed ze een politiek. En hij was ook radiopresentator hè? in het ver verleden. Nee, nog steeds. zei hij dat elke nog dag. steeds? Ja? ja, elke dag had hij een radioshow En dat gebruikte hij ook als politiek instrument. Kijk eens aan. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Fijn dat u even bij ons uh, wilde reageren. Naar aanleiding van de moord op uh, Helmin Wiels. 12 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Proces in München tegen de leden van de Nationaal-Socialistische Ondergrond wordt ook in Turkije met belangstelling gevolgd. Acht van de tien mensen die door de groep werden vermoord waren Turks. Ga erover praten met Joos Lagendijk, oud-Europarlementariër en uh, al jaren woonachtig in Istanbul. Hij is ook columnist van een Turkse krant. Meneer Lagendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat berichten de media bij u daar over deze zaak op het ogenblik? Nou, vanochtend staat er eerlijk gezegd uh, niet zo heel veel uh, in de kranten, maar goed, de afgelopen weken is er natuurlijk heel veel over te doen geweest. Met name ook over de aanwezigheid wel of niet van uh, Turkse journalisten bij dat proces. Dat mocht eerst niet, dat mag nu wel. Er zijn nog ook vier die dat nu mogen volgen. Uh, dat was eigenlijk uh, tot nu toe eigenlijk het grootste punt. En nu, uh, nu zal uh, alles zich concentreren op die zaak zelf. Hoe kijken de Turken naar die racistische moorden op landgenoten? Ja, uh, veden, uh, natuurlijk, uh, uh, het, het voedt de angst. ...dat er in Europa, maar ook in, in Duitsland toch uh, behoorlijk gewelddadige gro groepen zijn die het op de Turken uh, gemunt hebben. Uh, men ziet uh, die moorden als een, als een bewijs daarvan. En wat denk ik nog belangrijker is, uh, men ziet uh, of men gelooft, men is bang, laat ik het zo zeggen... ...dat, uh, dat er buiten dat kleine groepje rechtse radicalen een veel grotere sympathie in Duitsland is... Tot, tot op het hoogste niveau, bijvoorbeeld bij de Duitse inlichtingendienst. Eh, die het mogelijk hebben gemaakt dat dit soort dingen plaatsvonden. Dus men ziet dit als een soort bewijs. dat eh, het racisme, eh, de discriminatie van Turken. In, in Duitsland wijd verspreid is. en dat daarom deze mensen zo lang hun gang konden gaan. Hm. Ja, er gaat natuurlijk ook al jaren de verhalen. dat de Turken worden achtergesteld in Duitsland. of uh, Duitsers van Turkse afkomst. Ja, wordt dat ook weer gevoed? Ja, ja je ziet nu. Ik zag bijvoorbeeld vanochtend. was er een interview. Met de voorzitter van de uh, mensenrechtencommissie in het uh, Turkse parlement. Uh, die zal ook met een aantal collega's vandaag in, uh, in München aanwezig zijn. En die noemde die moorden uh, het topje van de ijsberg. He, het gewelddadige, het topje van een ijsberg die veel groter is. En die bestaat uit achterstelling, discriminatie en racisme. Nou staat de man, moet ik er wel bij zeggen, bekend om zo'n beetje uh, ruige uitspraken. Ik, bedoel, ik vind het nogal wat om die twee zaken te linken. Maar het gebeurt er regelmatig op dit moment in de Turkse publieke opinie klopt. Mm. Gaan we te ver als we zeggen dat deze zaak de kloof tussen Europa en Turkije groter maakt? Want het zijn natuurlijk moorden die plaats hebben gevonden in Duitsland alleen. Maar um, ja, nou, dan kunnen we ook ons wel voorstellen dat, dat het het gevoel versterkt. Ja, dat, dat gevaar is er wel. Dat hangt er natuurlijk sterk vanaf uh, wat er nou uiteindelijk in die rechtszaak gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, één punt is het veroordelen van nou, ja, de enige overlevende, na het schijnt. Mm -hmm. uh, twee is natuurlijk het blootleggen, tenminste. Dat hopen veel Turken, het blootleggen van het netwerk waar, waar zij met z'n drieën dan gebruik van gemaakt hebben. Betrof dat nou inderdaad uh, uh, mensen van de Duitse inlichtingendienst? Wisten mensen in de Duitse bureaucratie van die moorden wie die deden? En hebben ze dat bewust uh, uh, achtergehouden? Um, en ten derde natuurlijk, uh, uh, in het algemeen is, is de hoop en de verwachting toch wel een beetje in Turkije... dat deze rechtszaak door de Duitse justitie aangegrepen zou worden om een veel breder punt te maken tegen racisme en discriminatie. En dat laatste durf ik een beetje te betwijfelen, want ik denk niet dat de rechtbank zich op dat gebied gaat bewegen. Het is, ja. zich zal toch beperken tot die rechtszaak zelf. Dus het hangt er, hangt er sterk vanaf hoe dit nou ook in Duitsland valt en hoe, dat, eh, hoe het verwerkt wordt in Duitsland. Eh, dat zal bepalen hoe zeg maar, die, die diepgewortelde angst van de Turken dat dit een signaal is voor veel breder. Ja. en diepe racisme, of die zal worden weggenomen. En als daadwerkelijk de waarheid boven tafel komt... Joos Lagendijk, oud-EU-parlementariër... en al jaren woonachtig in Turkije en Istanbul. Dank. Geen dank. Volgens de VN is er inderdaad gifgas gebruikt in Syrië... maar dan wel door de oppositie. Daar hoort u straks meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De trein die ontspoorde in België reed eerder langs Dordrecht... Daar worden op dit moment juiste maatregelen getroffen. Maar nog emmers? Ja, onder andere omdat er geoefend wordt bij valk incidentbestrijding, waar we deze ochtend te gast zijn. De tankwagen waar we bij stonden is geblust. Klepje is dicht, vloeistof is eruit, maar hij is nog warmer als we erbij staan. En u hebt de Bijbel meegenomen, acrylonitriel, dat zat erin. Kleurloze tot lichtgele vloeistof met typerende geur. De damp is zwaarder dan lucht, de stof kan heftig polymeriseren bij verwarming. Ja, en dan lees ik hier ook nog, dat, dat is nog één van hier. Uh, waar zag ik het staan? Hier, geurwaarneming bij geurwaarnemingen, handel als bij noodsituatie. Ja, dat betekent, dan is het al te laat eigenlijk. Dan, is, dan, is, dan zit je al in een crisissituatie dat je alle maatregelen moet nemen. Dus even ruiken en zeggen van er is niets aan de hand. We gaan verder kijken, zit er niet bij. Dat nee. betekent dat je ook meteen weg moet lopen als burger zijn. Gertje Langerak. U ontwikkelt trainingen voor de industriële incidentbestrijdingen. Uh, ze zijn in België nu nog niet klaar, hè? het vuur is uit. Maar nu begint het pas? Ja, nu begint het pas. Ik denk dat ze een heel lang proces uh, in moeten gaan. In verband met uh, ten eerste natuurlijk milieuaspecten, het ruimen. Maar ook uh, de gezondheidsverwerking uh, van, uh, van de mensen. Daar komt nog een heel uh, een natraject in. Ja. Vincent van der Vlies hadden we vanmorgen, hij is van Arcades, hadden we te gast langs het spoor hier bij Dordrecht. En hij vertelde eventjes wat voor maatregelen er in Dordrecht al genomen zijn. Nou, wat ze hebben gedaan hier is uh, als compensatiemaatregel maatregel uh, uh, ATB-VV invoeren. Dat staat voor uh, algemeen, automatische treinbeïnvloeding verbeterde versie. En dat zorgt ervoor dat als twee treinen uh, op hetzelfde spoor komen, dat ze allebei helemaal stil worden gezet. Want de oude versie die deed dat niet per definitie. Er kon je nog steeds al een flinke klap krijgen. Dus dat zijn een soort gele de kastjes die op het ja. spoor staan, bij het spoor staan. Ja, die zitten eigenlijk aan de rails vast. Die kan je ook heel vaak gewoon zien op stations. Als je op de bron staat te wachten, dan staat er gewoon een geel kastje. En als je goed kijkt, staat er ook echt ATBVV op. En uh, dat is gewoon een technische maatregel om te zorgen dat het risico op een, op een uh, botsing verminderd wordt. Maar nou staat hier, als we eventjes naar de weg lopen, vlak langs het spoor, daar zien we, nou, ik denk om de 100 meter, er staat een soort, uh, ja, een, een verkeersbordje. Rood verkeersbordje met een B erin. Brandkraan. Ja, ja klopt ja. ja. Die zijn aangelegd hier uh, op uh, verzoek en ook het uh, dwingend dwing, verzoek van de gemeente. Uh, om te zorgen dat de risico's uh, ook na, hè, zoals de, de, de, de nazorg, dat die ook uh, uh, verlaagd zouden worden. Omdat ze ook wat merk, uh, gemerkt hadden dat ja, we er zelf niet zelf van doen om uh, de risico's te verlagen. Want dat, dat, dat transport dat is er. Dus daar moeten we eigenlijk niet tegenover staan. Brandputten dus langs het spoor in Dordrecht. En die zijn er gekomen naar aanleiding van de brand in van het brandweercommandant van Zuid-Holland, Zuid-Huub van der u heeft die brand geëvalueerd. Dat is één van de maatregelen. Die jullie hebben nog meer gedaan. Het hele traject gedigitaliseerd? Ja, we hebben vanaf de Moerdijk tot aan Keifhoek... het hele spoor via de computer in beeld gebracht... En via die computer kunnen wij vervolgens uh, incidenten op het spoor uh, ansceneren. En vooral onze leidinggevende uh, allerlei scenario's voorschotelen. En hen dan vragen van welke maatregelen tref je in eerste instantie als je voor zo'n incident uh, komt te staan. Want wat we nu zien is dat dat bluswater eigenlijk min of meer heeft geleid tot een hoop ellende gewonden en misschien zelfs al een dode. Hè? Via het riool kwam het weer naar boven. Ja, maar dat is altijd de lastige afweging. Je hebt bluswater nodig om een brand te blussen. Maar je hebt ook heel veel water nodig om, om te koelen. En als je niet gaat koelen, kunnen de effecten nog wel eens veel groter worden. Dus, dus ja, je, moet, je moet een beslissing nemen? Je moet een beslissing nemen. Dus met andere woorden, eh, België kan in de computer als oefenscenario binnenkort... Oh, dat zou zeker goed kunnen. En dan kunnen we onze leidinggevende in ieder geval proberen te vragen... en hoe handel jij dan? Ik zou het zelf ook niet weten. Als ik zo naast zo'n ketelwagen sta met al die vlammen eruit... Titel er gauw heel eng uit. Hoe is het op de weg, Wijnald Zwaan? Nou, voor zover er al sprake was van een ochtendspits, dan is die nu toch echt voorbij. Eén uh, uitzondering, de file op de A28 van Zwolle naar Utrecht, daar staat voor Amersfoort 4 kilometer. Akte en de Minnek over het weer van vandaag, want het regent zonder stralen.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 Twee minuten voor half tien is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor de tweede keer in twee jaar is een gezonde man zijn prostaat kwijt... door een fout van een ziekenhuis. Het Iconessehuis in Leiden verwisselde weefsel van twee mannen... met dezelfde achternaam. 64-jarige man is nu incontinent en impotent... terwijl zijn naamgenoot nog altijd kanker heeft. Martin de Witte, letselschadeadvocaat. U staat deze man bij. Hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het ziekenhuis al gereageerd over hoe deze verwisseling heeft kunnen gebeuren? Ja, ze zijn er op een gegeven moment zelf achter gekomen dat er iets mis was gegaan. En toen heeft de, de betreffende arts ook uh, mijn cliënt gebeld... en hem uh, eerlijk geïnformeerd over datgene wat er uh, helemaal mis was gegaan. En uh, hij zei ook dat er iets verschrikkelijk mis was gegaan. En dat kan iedereen zich natuurlijk wel voorstellen. Hè? Je krijgt te horen dat je prostaatkanker hebt, dan staat je wereld al op zijn kop... Mm -hmm. Wat natuurlijk nog nog erger lijkt te zijn, is dat als je daarna hoort dat er niks op je postaat te zien was en dat je dus eigenlijk een onnodige operatie hebt moeten ondergaan met deze enorme, verstrekkende gevolgen voor je leven. Ja, want uw cliënt, eh, de 64-jarige man, is, is incontinent en impotent. Ja, met mensen die. Uh, Wat voor gevolgen heeft dat gehad dan? Ja, dat die, die meneer die uh, en iedereen die dit zo overkomt. Er zijn meer cliënten die dit hebben moeten meemaken. Ja, die, die, die komen in relatieproblemen, die krijgen psychische klachten. Uh, die lopen de hele dag in een soort luien rond. Omdat ze natuurlijk niet weten uh, wanneer ze naar het toilet moeten. Mm -hmm. Dan is het meestal te laat. Ja, en seksuele activiteiten horen nou eenmaal bij het menselijk leven. En als je daar afscheid van moet nemen, is dat natuurlijk een, een enorm gemis. Hm. Wat uh, meneer De Witte heeft het ziekenhuis verteld over de, over de oorzaak. Hoe, hoe heeft het kunnen gebeuren?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 uh, je bent het ook verbaasd, Wees dat was ik toen ik hoorde dat ze dat protocol hebben aangescherpt. En wat hebben ze nu gedaan? Voortaan maar één schoenendoos op tafel. Ja, dan kun je het ook niet verwisselen, maar dat hadden ze natuurlijk wel veel eerder moeten bedenken. Hmm. Je want de haast... zijn enorm. Ja, precies, want je kan het je haast niet voorstellen. Na alle berichten over nou, verwisselingen uh, en alle gevolgen van die, uh, dingen die fout gaan tijdens een operatie. Daar zijn allerlei nieuwe... Uh, systemen op losgelaten. Er zijn zelfs uh, controlesystemen uit de luchtvaart. Worden er gebruikt momenteel in ziekenhuizen. Ja, maar je gaat is in dat in dit uh, ziekenhuis niet het geval? Is daar toen die... Uh, beide mannen binnenkwamen met allebei dezelfde achternaam... niet iemand geweest die zei... we laten het eens even dubbelchecken? Nee, dat is, uh, dat is niet gebeurd. En ook uh, daarna is hij nog uh, naar een ander ziekenhuis gegaan. En toen kwamen ze ook niet op het idee... dat er misschien wel eens wat misgegaan zou kunnen zijn... bij het afnemen van de biopte. Uh, Dus Dus we moeten denk ik... ...tot de conclusie komen dat het systeem zoals het in Nederland werkt in ziekenhuizen gewoon niet, niet goed is. Het, het faalt. En ik denk dat we ook afscheid moeten nemen van het idee dat we in Nederland een inspectie hebben... ...die toeziet op het voorkomen van dit soort blunders. Want dat werkt gewoon in principe helemaal niet. De inspectie die ligt ook onder vuur. Dat moet worden gereorganiseerd. Maar die laat zich vaak afschepen met een briefje van een ziekenhuis... Uh, dat het allemaal is nagekeken. Maar vervolgens moeten natuurlijk in dit soort zaken... Uh, aan de bel worden getrokken in heel het land. Het moet ja. op de agenda komen te staan. Een inspectie moet gewoon zeggen... beste ziekenhuizen, er zijn er iets meer dan 100. Ik wil nou binnen 14 dagen van jullie weten hoe je dit hebt geregeld. Duidelijk. Maar Martin de Witte, Letselschadeadvocaat. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. De oppositie heeft in Syrië chemische wapens gebruikt. Dat zegt Carla Del Ponte. En zij doet namens de VN onderzoek naar het gedrag van de strijdende partijen in het land. We gaan over praten met onze correspondent voor de regio, Sander van Horen. Sander, waar haalt mevrouw Del Ponte die informatie vandaan? Hoe weet ze dit? Zij zegt dat ze gesproken heeft met getuigen, waaronder ook artsen... en dat ze dat gedaan heeft in de buurlanden. Dus niet wat uh, de Britten en de Amerikanen hebben gedaan... Uh, monsters van de grond, maar uh, dus ge gesproken met getuigen. En ze zegt, ja, het, het is toch wel heel erg aannemelijk... ook daar dus weer voorzichtigheid dat er chemische wapens zijn gebruikt. En die getuigen die vertellen ons dat dat dus niet door de regering gedaan is... maar door de oppositie. Dat is nogal wat, hè? Uh, ja. als, als dit klopt, hoe... Komt de oppositie aan dit soort wapens? Geeft ze geen antwoord op. En ze heeft dit gezegd in een interview. Uh, dat hele rapport wat ze aan het schrijven is. Neem ik aan. Dat zal daar waarschijnlijk wel antwoord op geven. Uh, maar je kunt je voorstellen. Dat met name in het noorden van het land. De oppositie natuurlijk heel veel basis. En checkpoints en dergelijke. Uh, overmeesterd heeft. En misschien dat ze daar wat uh, uh, gevonden hebben. Nou, de oppositie die haast zich om te zeggen. van Dit is dus geen beleid. Als het waar is. Dit zouden dan individuele. Uh, groepen zijn die dat hebben gedaan. Ja. Maar Sander, nou is er is natuurlijk heel veel discussie over uh, de rol van de verschillende partijen in het conflict. Ja. Uh, daarom is het Westen natuurlijk, mede daarom is het Westen natuurlijk terughoudend met het verlenen van steun. Wat zal dit betekenen voor de discussie? Nou ja, je zag al de voorzichtigheid natuurlijk bij de wereldleiders. Obama die had het aangegeven als rode lijn. Als de Syrische regering chemische wapens gebruikt... dan, dan uh, overtreed je een, een rode lijn. Nou ja, da daar was hij al heel erg voorzichtig mee geworden. Ik neem aan dat hij dat nu nog meer gaat doen. Dat hij nog minder stellig zal zijn in het uh, zeggen... dat de Syrische regering chemische wapens gebruikt. En ja, weet je, de, de, ze zullen natuurlijk om te beginnen wachten... op het volledige rapport, zoals wij dat doen. Want wij willen natuurlijk met z'n allen weten... Hoe hard zijn nou die stellingen van Cardo Del Ponte? Met wie heeft ze dan gesproken? En dan nog geldt natuurlijk voor alles in Syrië. Geen mens hier wapens of niet. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 mensen op een conventionele manier... om het dan maar zo te zeggen, vermoord, om het leven gekomen, gedood. Het is al vreselijk genoeg. Sander van Horen wacht inderdaad. Met, als wij op dat rapport zo gauw die dat heeft... dan hoort u dat natuurlijk op Radio 1.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 in de zon wellicht. Luisterend naar Sven Koekeman, kan ik mij zo voorstellen. Sven, goeiemorgen. Dag Lara, goeiemorgen. Wat heb jij zo dadelijk? Ambtenaren van de Belastingdienst hebben staatssecretaris... Wekers van Financiën al eerder gewezen... op grootschalige fraude met toeslagen. Maar daar heeft hij helemaal niks mee gedaan. En dat zegt de ambtenarenbond APVA-KBO. En die heeft zelfs rapporten eh, opgesteld... en richting het ministerie gestuurd. Daarover gaat Goedemorgen Nederland. Zometeen bij de CARO. Dit is Radio 1.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 En in Bangladesh zijn bij rellen tussen de politie en radicale moslims zeker tien mensen omgekomen. Het geweld brak uit tijdens demonstraties voor een nieuwe strenge wet tegen godslastering. Volgens Bengaalse media waren in de hoofdstad Dhaka zeker twintigduizend islamitische betogers op de been. En dat zijn de hoofdpunten. Over de verkeersinformatie kunnen wij inmiddels heel kort zijn. Het was al niet zo'n drukke ochtendspits. Er zijn nu Geen files meer. U kunt overal doorrijden. Rij voorzichtig.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 Sven Kokkelman. Staatssecretaris Wekers van Financiën had veel meer kunnen weten over de toeslagfraude. maar lag te slapen, zeggen zijn ambtenaren. Ierse psychiaters moeten abortuswens beoordelen. De ontwerpers van de koninklijke acte van abdicatie. over hun opdracht. en het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo. Hier is goedemorgen Nederland. Tessa Hoogwit is vanochtend in Termunten. Waar een kijkwand de zeehonden moet beschermen tegen al te nieuwsgierige blikken. Twitter met me mee, S. En vragen en reacties kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland, De positie van staatssecretaris Frans Wekers van Financiën... is nog altijd niet veiliggesteld na alle ophef over de onthullingen in Brandpunt... dat duizenden Bulgaren frauderen met Nederlandse uitkeringen. Zij Wekers eerst nog van niets te weten. Dit week liet hij de Kamer weten... dat overheden al jaren bezig zijn met onderzoek naar die miljoenenfraude. Maar is dat wel zo? Corrie van Brenk, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de uh, vakbond Abfa Cabo. Wist de staatssecretaris volgens u nu wel of niet van die miljoenenfraude? hebben een jaar geleden hebben we rapporten ge gemaakt... Onze leden van de Belastingdienst hebben die genoemd miljarden voor het oprapen. Waarin uh, gemeld wordt dat er tienduizenden gevallen zijn van, uh, van fraude. Omvangrijk en grootschalig dus? Heel groot, ja. En wat, zijn, wat is er met die rapporten gebeurd? Uh, daar is een gesprek uh, geweest uh, in eerste instantie met uh, de hoogste belastingambtenaar, de directeur-generaal... En uh, we hebben een jaar geleden, of uh, een maand geleden, hè, een jaar verder gekeken van wat, wat is er nou op aangepakt. Ja, en, en uh, onze leden zeggen, ja, het, het is een druppel uh, op de gloeiende plaat die nu aangepakt wordt. Maar tienduizenden gevallen, en dat is 4 miljard belastinggeld, dat ligt er nog. Dat, dat kan niet gedaan worden omdat de menskracht en de middelen ontbreekt. Maar hebben die rapporten de staatssecretaris bereikt? Zeker, zeker, want uh, miljarden voor het oprapen is besproken in een Kamercommissie Financiën. Daar zijn veel vragen over gesteld, met name het CDA Pieter Omzicht is daar uh, heel actief mee bezig. En uh, het tweede rapport uh, van een maand geleden, daarin stellen de ambtenaren tien vragen. En uh, gelukkig heeft ook... Uh, nu weer Pieter zich toegezegd dat hij graag de antwoorden... op de tien vragen van de belastingambtenaren eh, ook wil stellen... en het antwoord daarop wil horen. Dus u zegt, wij hebben rapporten gemaakt... samen met ambtenaren van de Belastingdienst. Die zijn ja. op het hoogste ambtelijke niveau terechtgekomen... bij het ministerie van Financiën en ook op het bureau van de staatssecretaris. Hij wist van die 4 miljard aan misbruik. Hij heeft, er, hij heeft het erkend, hij heeft het besproken in de Kamercommissie. Ons rapport eh, lag daar ook op tafel... Dus het kan geen, uh, uh, geen verrassing zijn. Maar nou zegt de staatssecretaris dat in 2011 de eerste alarmbellen... bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werden geluid... maar dat er na overleg met Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst... volgens Wekers dus, niet is gesproken over concrete Bulgaarse fraude. Nee, klopt. Nergens staat in het rapport etniciteit van, uh, van de fraudeurs. Maar dat er tienduizenden gevallen zijn, dat is zeker gemeld. En als ik nu lees... Dat er 280 zaken zijn opgepakt, dan denk ik dat zijn peanuts bij hetgeen wat er nog ligt. Dus de staatssecretaris wist van grootschalige fraude, 4 miljard, maar misschien niet dat het om Bulgaren ging. Ja, dat klopt. Dus ligt hij nou wel of niet? Ligt hij nou niet als hij zegt dat hij niet op de hoogte was? Uh, over de fraude van Bulgaren, uh, daar jokt hij niet. Maar als hij nou zegt dat hij niet wist dat er zo grootschalige fraude is... Dan, uh, dan heeft hij toch echt last van geheugenstoornis. Want hij heeft het zelf besproken in de Kamercommissie. Heeft u een vermoeden waarom de staatssecretaris niets heeft gedaan... om die uh, vermoedens uh, wat harder te krijgen nog? Nou, het betekent wel dat er geïnvesteerd moet worden um, in uh, meer mensen bij de Belastingdienst. We hebben uitgerekend dat daar zo duizend procent winst te maken zijn. Er zijn zelfs leden van ons die zeggen, weet je, ik hoef niet eens salaris te hebben als ik een percentage kan krijgen van de fraudegevallen die ik binnen kan halen. Zo ongelooflijk veel geld laten we dus liggen als Nederlandse ja. overheid. Je zou verwachten dat als het om dat soort bedragen gaat... in zulke grootschalige uh, fraude... dat een staatssecretaris van Financiën alles op alles zet... om de onderste steen boven te krijgen. Zeker, en, en dat, um, dat hij ook heel intensief gaat praten met zijn ambtenaren. want zij hebben alternatieven aangedragen, Ze hebben oplossingen um, voor die toeslagenproblematiek. Uh, Ze hebben ook voorgesteld, maak het nou rechtstreeks over. Um, betekent dat je wel uh, computersystemen zou moeten omzetten, maar in ieder geval, de oplossing is er, die ligt voor het, uh, voor het grijpen. Ja, en hij doet daar niets mee. Dus het is echt zaak dat hij met zijn ambtenaren in gesprek gaat. Nou was in maart de eerste minister die op de hoogte werd gebracht, Lodewijk Asscher. Dat is de vicepremier minister van Sociale Zaken. Die schijnt in eerste instantie vergeten te zijn om wekers van financiën in te lichten. Klopt dat? Ik heb geen idee um, of Lodewijk Asscher uh, dacht. Ik, dat doe ik even met mijn collega even een belletje. Geen idee, maar in ieder geval is uh, in april vorig jaar uh, dit rapport... ...van ons aangeboden en weet hij dus dat het al, uh, al heel lang speelt. Ja, dan nou wordt er natuurlijk bij het politieke beoordelen van de staatssecretaris ook meegenomen... ...wat voor maatregelen die die dan, uh, hij dan neemt. Uh, heeft hij inmiddels meer mankracht beschikbaar gesteld om dit probleem op te lossen? Nee. En, en dat is ook het grote probleem waar, eh, waar de medewerkers en waar en VVZ zich ontzettend druk over. Wij willen dat mensen goed hun werk kunnen doen. Zij hebben ook een beroepseer. Ze zeggen, wij moeten nu onder tijddruk maar eh, stempeltje goedkeuring geven... terwijl je weet dat er een heleboel zaken niet deugen. En dat kan niet. En dat willen we eigenlijk ook niet. Wij willen gewoon ons werk goed doen. Ze dus zijn professionals. Geef ons de ruimte en de mogelijkheden. En daar is wat mee gedaan? Daar is, nee, daar is uh, um, echt onvoldoende mee gedaan. Juist. Um, u gaat niet over het aanblijven van een uh, politicus... maar vindt u persoonlijk dat die kan aanblijven? Um, nou, daar, daar wil ik me helemaal niet over uitspreken. Wij willen gewoon dat, uh, dat de staatssecretaris nu echt serieus werk gaat maken... van de signalen van zijn ambtenaren. En zij willen gewoon hun werk goed kunnen doen... En als beide partijen daar serieus werk van gaan maken... Dan, dan wordt Nederland 4 miljard rijker. Nou, dan hoeven we weer wat minder te bezuinigen. Want dat is namelijk nou precies echt. het bedrag dat voorligt voor 2014... Eh, tegen de achtergrond van het Sociaal Akkoord. Nou, dan hebben we allemaal een win-win situatie, volgens mij. Juist. Goed, uh, resumerend. De staatssecretaris wist dus van grootschalig misbruik. Er lagen twee rapporten, één eerder een jaar geleden en één vrij recent. Dat is op uh, zijn bureau terechtgekomen. Uh, die zijn op zijn bureau uh, terechtgekomen, die stukken. Ja. Um, en hij heeft onvoldoende gedaan om vervolgens het probleem aan te pakken, zegt u. En uw ambtenaren zijn daarover gefrustreerd. Ja. Corrie van Brink. Mooie samenvatting. Hartelijk dank. Graag gedaan. Fijne dag, dag. dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. T Defensie en TNO werken aan een systeem waarmee mensen onder water via een draadloos netwerk met elkaar kunnen communiceren. Handig voor bijvoorbeeld de mijnenbestrijding en de surveillance onder water. Kunnen we binnenkort tijdens het duiken onze e-mail checken? Dat is de vraag aan Andreas Udo de Haas en die is redacteur van Webwereld. Uh, nee, het, het antwoord daarop is helaas... Uh... Een, een volmondig nee. Dat is uh, om twee redenen. Dat is, uh, nou ja, ten eerste is het te vragen of je mobiel waterdicht is, maar goed, dat kan je meestal in een soort hoesje uh, doen. Maar het belangrijkste is dat, dat je mobiel uh, werkt met radiogolven, uh, radiospectrum. En dit gaat over uh, deze, deze defensietechnologie die nu wordt ontwikkeld. Uh, dat gaat eigenlijk met akoestische golven, ofwel geluidsgolven. Zoals ook eigenlijk gewoon walvissen en dolfijnen met elkaar al miljoenen jaren uh, communiceren. Alleen dan uh, ja, meer gedigitaliseerd, dus in de vorm van nullen en enen... die dan worden omgezet in, uh, in geluidspulsen. En uh, die worden dan ja, door apparaatjes onderling naar elkaar verstuurd en opgevangen. En zo kan je een netwerk krijgen wat, wat zeg maar op, op communiceert met geluid. Begrijpt u wel? Het antwoord was dat van Andreas Udo de Haas, redacteur van Webwereld. Heeft u nou ook een vraag bij het nieuws? Dan kunt u ons mailen via goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Munten nu. En daar is nog altijd Tessa Hooglied. Ja, Om nog specifieker te zijn sta ik op de Zeedijk in polder Brebaard, in het noordoosten van Groningen. Met aan de ene kant het land, een soort polderachtig gebied... met heel veel ganzen, schapen, lammetjes. En aan de andere kant van die Zeedijk de Waddenzee... een arm van die Waddenzee met heel veel slip aan de zijkant. En voor mij ja, een muur van zo'n 1, 2, 3... 4, 5, namelijk op de helft. Ik denk zo'n 10 meter, 2 meter hoog. Met allemaal kijkgat erin. Van hout. En die wand die staat er niet voor niets, Sylvain Buijman. Die hebben het de rajonbeheerder van het Groninger Landschap. Waarom staat hij hier? Die staat er om, om de zeehonden hun rust te gunnen. Als ze hier jongen krijgen, jonge zogen. En om de mens, mensen hier een kans te geven om, om de zeehonden te bekijken. Ja, want hij staat er nu voor het derde jaar op rij. Hoe ging het daarvoor dan? In het verleden lagen hier ook zeehonden en die werden af en toe verstoord door mensen die er naartoe liepen. Die dachten dat ze tam waren, omdat ze hier vlak bij de dijk liggen. Maar uh, we hebben deze wand gezet uh, om, om dat te voorkomen. Het gaat uh, de laatste jaren erg goed met de zeehond hier. Uh, ja. Want die mensen die gingen er doorheen lopen en wat gebeurde er dan? Nou ja, je, je kan er niet doorheen lopen, want dan zijn ze al in het water. Maar mensen liepen er naartoe en dan, uh, dan vlogen ze allemaal het water in. Ja. En dan krijg je huilers. Ja, dan krijg je moederloze diertjes. Dat zijn huilers. En nu heb ik hier een kijkgat voor mij op ooghoogte. Ik zie de zon boven de zee staan, maar ik zie geen enkele zeehond. Nee, de klopt De zeehonden die komen eigenlijk de derde week van mei ongeveer hier dicht bij de dijk liggen. Ze zijn er wel, ze liggen verderop op de Dollard. En ze komen in mei? Hoe lang blijven ze hier dan? Ongeveer de, tot en met de hele maand augustus kun je hier zee onderkijken. En als je hier op een gemiddelde zonnige dag komt, hoeveel zie je hier dan liggen? Uh, wel 70 volwassen dieren met uh, pups. En die bezoekers die komen hier die hele dijk afgelopen naar dit scherm. Hoeveel bezoekers komen hier? Want toch een, wel een beetje een uithoek van Nederland. Ja, ik klop, het is hier een beetje een, uithoek, een mooie uithoek. Maar op een zomerse zondag heb je hier toch gewoon een paar honderd man... Uh, die speciaal voor de zeehonden komen. En begrijpen die die wand? Ja, die waarderen de wand ook. En uh, ze snappen dat ze achter de wand moeten blijven. En uh, ja, ze genieten van de zeehonden. Ja, want die wand die is van hout. Ik dacht eerst toen ik hier kwam, hij zal wel van glas zijn. Want dan kan je het heel goed zien. Maar je hebt echt alleen maar kijkgaten. Zit daar dan nog een reden achter dat je ook niet door glas mag kijken? Ja, glas. Het is zo dat uh, zeehonden bang zijn voor, uh, voor het menselijk silhouet. En als je dus over de dijk zou lopen, dan, uh, dan zijn ze al op hun kivief. Zijn ze uh, bang. En uh, door mensen achter zo'n wand te laten kijken... hebben ze geen last van, uh, van die silhouetwerking. En er liggen hier ook allemaal schapen met lammetjes op de dijk. Zijn ze daar dan niet bang voor? Nee, dat zien ze als uh, iets natuurlijks. Als het een, een hond zou zijn, zouden ze waarschijnlijk wel bang zijn... maar die mogen hier niet komen. Een hond wordt geassocieerd met een wolf... En een mens ook met uh, iets vijandigs. En nu is het nu een hele mooie zonnige dag, amper wind. Is het voor mensen aan te raden om uh, deze week in de vakantie hier nog heen te komen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ondanks dat je weinig zeehonden zult zien, is hier in de polder, uh, polder genoeg te zien. Veel brandganzen, leepelaars, aalscholvers, kiekendieven. Het is hier, uh, het is hier mooi. En, nou, je zegt net al, uh, er is weinig wind. Dat is ook uitzonderlijk. Dus extra genieten hier. Bijdrage was dat van Tessa Hoogvliet vanuit Termunten. Straks, wie in Nederland abortus wil, moet naar de psychiater. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 2002. NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. De stem was dat van Gerard Arninkhoff. Deze dag, elf jaar geleden, werd Pim Fortuyn doodgeschoten op het mediapark hier in Hilversum. Urenlang bleef onduidelijk wie de dader was en vooral ook waar hij zich schuilhield. hield. Caro collega Hans Sever ging die middag toevallig even de straat op... toen hij bijna ondersteboven werd gelopen door een man die op volle snelheid uit een zijstraat kwam rennen. Ik was uh, op dat moment eigenlijk net klaar met koken. En uh, ik had iets gekookt waar appelmoes lekker bij is. Dus ik keek in het keukenkastje, uh, appelmoes bleek op. Ik kon eigenlijk niet meer naar de gewone winkel. En nou zit er bij mij aan de hoek een benzinestation. En die functioneerde toen echt als een soort buurtwinkeltje voor dingen die je plotseling nodig kon hebben. Dus ik wandelde daar eigenlijk op mijn dode gemak naartoe. En uh, ineens komt uit de zijstraat komt er iemand keihard aangerend. Uh, die, die echt loopt rakelings langs me heen. Daarachteraan liep er nog iemand. Uh, dat was iemand in uniform. En daarachter weer iemand met, met een mobiele telefoon. Je hebt toch getuigen gesproken, of wat hebben die gezegd? Um, die zeggen dat het wel vuurwerk leek, dat er heel veel op hem uh, geschoten is. Uh, er wordt gezegd, zes of zeven keer uh, zou hij getroffen zijn. Um, getuigen hebben een man met een baseballpetje wegzien uh, zien rennen. Een jonge man zijn achter hem aangegaan. Of ze hem ook daadwerkelijk gevonden hebben, weet ik niet. Nou, toen, op een gegeven moment was ik tien meter bij dat voor dat benzinestation. En ineens kwamen er, er werkelijk uit alle hoeken en gaten die je kan verzinnen kwamen er politiewagens. Deuren zwaaien open, agenten sprongen achter hun deur... met getrokken pistolen, met uh, kogelvrije vesten hadden ze allemaal aan. Um, nou, nou, het was een chaos. En er springen drie mensen bovenop die man die vooraan rende. En uh, die drukte hem op de grond. Uh, ik zag het van achteren gebeuren. Ze, een, uh, ze greep hem in uh, een kort jakje aan. En ze greep uit, uit zijn zak een pistool. En uh, nou ja, ik stond dus een beetje naar te kijken op een afstandje... en um, die man werd ingeladen en wegrezen. Toen bleek s'avonds uh, de printer bij ons thuis kapot te zijn. Een van de jongens moest voor school iets geprint hebben. Dus ik dacht: van, Nou, weet je wat, dan loop ik wel even naar de KRO. Dan ga ik daar even uh, dat printje maken. En ik kom hier het gebouw binnen. En het is een drukte van belang bij wat toen nog bestond: het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Uh, bij de collega's van het Theater van het Sentiment. En toen werd me ineens duidelijk dat Pim Fortuyn was doodgeschoten. Ja, ik had dus die, die, die, die dader gezien. Um, Weliswaar van achteren en een klein beetje van opzij. Maar ik kon in ieder geval zeggen dat het een, uh, ja, een, een man was van in de dertig. Dat het uh, zeker geen uh, Marokkaan of Turk was. Dat was toen een beetje de, de angst dat, dat Pim Fortuyn een soort racistische aanslag had, uh, te maken had gekregen. Ja. Nou ja, toen, toen ik dat kon melden was er toch iets duidelijker geworden van wat er nou eigenlijk die dag gebeurd was. Want tot, dat, tot op dat moment was het een groot raadsel... Uh, wat die dader voor iemand was en waar hij zich op had gehouden. Nou, wat dus bleek, was dat hij keihard was komen rennen... door de zijstraat vanaf het mediapark... en uiteindelijk bij dat uh, benzinestation echt in een fuik is gelopen. Um, ik kan u uh, meedelen dat er een mogelijke dader is aangehouden... dat het gaat om een blanke Nederlandse man... van wie de identiteit nog niet bekend is... Um, ook over de motieven is op dit moment nog niets bekend. Voor het eerst in eeuwen dat er een politieke moord was gepleegd in Nederland. Uh, en uh, ja, dat was toch raar om dat, om dat zo te zien. En dan te merken dat op het moment dat zoiets zo iets afspeelt... Uh, jezelf helemaal niet beseft dat je dat historisch moment meemaakt. Collega Hans Sever over de dag dat hij bijna ondersteboven werd gelopen door Volkert van der G. Nadat dezezelfde van der G even daarvoor Pim Fortuyn had doodgeschoten deze dag in 2002. Yeah. TV La Morena, tsukero. Het is 8 minuten voor 10, u luistert naar de Caro op Radio 1. Het is altijd al een heikel punt geweest in Ierland en dat is nu niet anders. Aborters, maar volgens de Europese Unie hebben suïcidale vrouwen nu recht op abortus. En dus past Ierland noodgedwongen de wet aan. Mario Daniels, onze correspondent daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat die nieuwe wet er precies uitzien? Wel, het voorstel is woensdag voorgesteld en abortus blijft in principe helemaal verboden. Tenzij het leven van de moeders echt in gevaar is, in onmiddellijk gevaar. Dus dan mag er worden ingegrepen. Um, daarbij hoort dus een vrouw met zelfmoordneigingen, maar dat is bijzonder omstreden. Critici zeggen, elke vrouw die een abortus wil, die zal nu zomaar zeggen van... ...ik ga zelfmoord plegen om een abortus te krijgen. Dus um, ja, er moet nu een, een panel komen van drie dokters of psychiaters... ...waar elke vrouw die zegt dat ze zelfmoordneigingen heeft, voor moet verschijnen... Die moeten unaniem eens zijn dat, de vrouw, dat er inderdaad een risico is op zelfmoord. Als dat niet gebeurt, mag de vrouw uh, geen abortus krijgen. Ze kan wel het beroep aantekenen, moet ze nog eens voor drie dokters en psychiaters verschijnen. En die moeten dan opnieuw unaniem zijn over het risico op zelfmoord. Dus het is eigenlijk uh, behoorlijk mentonterend en uh, ja, tegenstanders zeggen van... Ja, Vrouwen zullen nog veel liever naar Engeland blijven trekken, zoals nu het geval is voor een abortus, dan deze vernedering te moeten ondergaan. Ja, het zijn er nu elf per dag hè, die uitweken naar het Verenigd Koninkrijk. Elf per dag, het waren er vorig jaar meer dan vierduizend, wat eigenlijk ja. best veel is, ja. ja. Uh, hoe lang duurt zo'n procedure eigenlijk? Want ook de termijn waarbinnen je abortus mag plegen is natuurlijk beperkt. Uh, dat klopt, ja. Um, daar is nog niets over uh, vastgelegd eigenlijk, dus het, uh, het is nog maar een wetsvoorstel... Uh, het is de eerste versie, dus het uh, debat sleept de komende weken nog aan en uh, er kan nog ge gesleuteld en gewijzigd worden. Um, ook binnen de regeringspartij zijn er heel veel parlementsleden die het niet eens zijn met een versoepeling. Zelfs niet als het leven van de moeder in gevaar is. Um, er is zelfs een groep gis die gisteren heeft aangekondigd dat ze wil dat het wetvoorstel, als het er komt, elk jaar opnieuw voor het parlement verschijnt. En als blijkt dat de, het aantal abortussen ernstig stijgt dat de wet opnieuw wordt afgeschaft. Dus het, de discussie is echt heel, heel heftig. Maar dat moet toch van Brussel? Uh, het moet, ja. Um, maar dat is uh, al heel lang geleden eigenlijk. Uh, ja, uh, Ierland is al twintig jaar lang wordt, wordt Ierland op de vingers getikt... omdat er geen abortuswetgeving is. Ja. En ze blijven het negeren. Dus. Maar goed, uh, Brusselse wetgeving gaat toch boven nationale wetgeving? Heb ik tenminste altijd geleerd. Um, dat is waar, dat klopt. Uh, maar blijkbaar, uh, ja, daarmee dat de wet er nu op komt. Ja. En er wordt wel geapplaudisseerd van, eindelijk heeft de regering de moeite om het te doen. Maar het duurt al twintig jaar. Goed. Uh, het is dus zo dat uh, vrouwen op zijn minst suicidaal moeten zijn. Dus het leven van de moeder in kwestie moet in het geding zijn... mocht er überhaupt sprake kunnen zijn van abortus. Wat nou als uh, een uh, uh, vrouwenarts toch denkt, uh, dit is zo'n schrijnend geval... ik verleen toch mijn diensten en pleeg de abortus? Dan kan de arts veroordeeld worden tot een celstraf van 14 jaar. Um, en dus, als, de, als een vrouw abortus geweigerd wordt door alle zes artsen en, en dokters, uh, maar er wordt toch uh, gedacht dat er een risico is dat de vrouw zeer mentaal fragiel is, dan kan het ook zijn dat ze in een psychiatrische instelling moet blijven uh, voor de duur van haar zwangerschap. Dat heeft de minister van Volksgezondheid zelf toegegeven. Hij zegt: Het is niet de bedoeling van de wet. Maar het kan in principe wel. Dus ja. dat is uh, hallucinant eigenlijk. Hè? Ja. Psychiaters krijgen wel een hele grote rol hè, als deze wet wordt doorgevoerd. Die krijgen een, een, een grote rol. En er is ook um, ja, ontevredenheid en, en onrust. Want er wordt gezegd... oké, okay, Er zijn 113 psychiaters die al hebben gezegd um, tegen het parlement... van kijk, wij vinden zelfmoordneigingen geen grond voor abortus... De, het, ja, het leven van de vrouw is in principe niet in gevaar. Um, dus er is ook onrust nu. Want wat als uh, een vrouw straks voor zo'n uh, ja, vooringenomen psychiater komt te zitten die principieel tegen abortus is? Wat gebeurt er dan die, die, uh, ja, die vrouw is dan op voorhand eigenlijk veroordeeld. Ja, en de psychiatrie geldt ook niet als een uh, exacte wetenschap in die zin uh, dat, um, dat de data onomstreden is. Ik bedoel, dat heeft toch allemaal met persoonlijke inschattingen ook te maken, toch? Absoluut. Absoluut. En vandaar dat, uh, dat er wordt gezegd, ja, het is toch logisch dat vrouwen veel liever naar Engeland blijven trekken dan, uh, dan zo'n mensonterend proces uh, ja. te, moeten door, te moeten doorstaan. Ja. Uh, dus eigenlijk, ja, dit, deze wet lost heel weinig op. Goed. Uh, tot slot, wanneer wordt er over deze wet gestemd eigenlijk? Wel, uh, de regering die wil de, de wet zo spoedig mogelijk doordrukken voor... Ja, om, omwille van zeer begrijpelijke redenen, want het debat is, is zo hevig dat ze het echt willen afsluiten. Um, want het dreigt de regering zelfs te, vers, uh, ja, te, te verscheuren eigenlijk. Dus uh, voor de zomer moet het echt uh, een wet worden. Maar ondertussen blijft het debat uh, nog voortgaan. Mario Daniels, vanuit Ierland, ik dank je zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, weet u nog, zes dagen geleden... die hele grote akte die uh, toen koningin Beatrix onder haar neus kreeg... om haar handtekening te zetten... gevolgd door die hele tafel van uh, middels de huidige koning... alle ministers die daar zaten, de burgemeester van Amsterdam... en wie er allemaal nog niet meer aan tafel zat... die akte van abdicatie, daar gaat... Uh,